Jan van der Putten met het NOS-journaal Dagblad De Pers verschijnt vanavond. De gratis krant De Pers werd eind 2006 opgericht door investeerder Marcel Boekhoorn. Drie jaar geleden nam Wiggener de exploitatie over. Maar dat de advertentieinkomsten tegenvielen, werd er niets aan de gratis krant verdiend. Pogingen om de pers krant te behouden liepen op niets uit. Eind april moet duidelijk worden of een digitale doortart van de pers mogelijk is.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 doordat hij tegen een onzichtbare glazen wand oploopt.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 Destiny, with your two hands, faster than I can see. Mesmerizing You know what? Skinny little me started to strut. Ten years old, suddenly bold. 'Cause I resolved to live like my hero in the ring. Be smart, never give an inch, no retreating, and I racked up respect from teachers, rednecks and mm. creatures who were in a pack like insects. Never seen the like not before or since. A young Prince, and I remain convinced that it's invincibility, athletic agility, virility, still a free spirit, forever through eternity, stinging like a big Mister Muhammad. I saw you rapping on my TV screen Like a butterfly that described my walk to school a fight night I felt so cool Cause I was the greatest too Love a cell phone simply out of love for you And I knew someday people will love me too None of the heck I did about my black skin got through I came to walk barefoot through hell for you It's how I felt back then and I still do So if you accept these humble words of praise And my gratitude for those glorious days I'm in notorious ways instilled in a young mind Skills sublime, yours to mine 见面 Build a foundation Boys and girls Right across the nation Give it up A few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 A falar. Nossa, nossa, als você me mata, ai, je me te als ai, ai, maakt, als je me Delícia, als je me me mata.